Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Israëlische stad Tel bus door een explosie getroffen. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag... waarbij tien mensen gewond zouden zijn geraakt. De Israëlische autoriteiten hielden al rekening met terreuraanslagen... naar aanleiding van de geweldsuitbarsting rond de Gaza-strook. Binnen de Israëlische regering is verdeeldheid... over een Egyptisch voorstel voor een staakt het vuren. Minister van Defensie Barak wilde akkoord gaan met het plan... Maar premier Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken vinden dat Israël te veel moet toegeven en gaan niet akkoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, probeert vandaag de impasse te doorbreken. Subsidies en convenanten op het gebied van klimaatbeleid werken niet. De overheid wil milieuvriendelijk gedrag stimuleren, maar uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat convenanten te vrijwillig zijn. Verder steunen subsidies vaak degenen die toch al van plan waren bepaalde investeringen te doen. In Nederland wordt elk jaar 1 miljard euro uitgegeven aan klimaat- en energiebeleid. In de eitunnel in Amsterdam is een lijnbus achterop een andere lijnbus gebotst. Vier mensen raakten gewond, van wie er drie met nekklachten naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De eitunnel richting het centrum werd na het ongeluk afgesloten voor onderzoek. In Nieuw-Zeeland is Mount Tongariro uitgebarsten. De vulkaan spuwde een grote aswolk drie kilometer de lucht in. De vulkaan werd bekend door de filmtrilogie Lord of the Rings. Vulkanologen hadden wel rekening gehouden met een uitbarsting van een vulkaan... die in de buurt ligt van de Tonga Riro, maar die bleef rustig. Het weer, vrij veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen... en wordt het zo'n 9 graden. Vanavond in de kustprovincies een stormachtige wind. Morgen zonnige periode en droog en opnieuw een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Dus ik hoop dat je het leuk vindt... Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Eh, goedemiddag. <laughs> Leuk dat u weer luistert. Hoe oh, luistert Vinden er we... iemand, ja. Nou. Luistert er iemand? Eh? Oh, dan moet ik gelijk zenuwachtig. Oh. Had je nou niet moeten zeggen? Ik weet dat er iemand luistert, word ik nerveus. Overal. Ja, dat heb ik nou eenmaal, hè. Goedemiddag, dames en heren. voor het lunchtop. Vannacht, dan zijn we weer gezellig, ja. We gaan uh, weer van alles doen, lekkere muziek draaien en zo. Het is onze marathon, tot nacht weer, want u weet het nu zo van denk ik wel. Na twee gaan wij natuurlijk gewoon met twee nog even lekker verder door met uh, vinyljaren. Ja, we hebben best uh, leuk vinyl. We hebben leuk vinyl vandaag, ja, ja. We hebben Cotley Cream, we hebben Amazon Lou Harris en we hebben Rita Franklin. Nou, uh, kan je het mooier hebben. Mooie mix. Mooie mix. De plaat is overigens ook nog toegevoegd aan onze stemlijst. Je weet het, je kunt uh, stemmen op de vinyljaren top 20. Dat is leuk. Het kan allemaal. Ja, ja. het kan allemaal. <laughs> Want is uh, gezellig. U kunt stemmen op uh, www.devinieljaren. Uh, aan elkaar, kleine lettertjes. De gewoon aan elkaar schrijven. Uh, de .nl. En Dan ziet u drie pagina's. Eén is een welkom. Het tweede is de lijst. Daar kunt u de lijst zien. En de derde is de stempagina. En daar staat een formuliertje... En dan kunt u dus van 1 tot en met 5 invullen welke LP's u vindt dat in onze top 20. En de LP die bovenaan staat, die u bovenaan krijgt de meeste punten natuurlijk. Ja. Er zijn al wat mensen die gestemd hebben, dat is erg leuk. We hebben er al een paar binnen? Ja. Ik dat wel. En, en, uh, en u kunt, nog, ste u kunt nog, ste nog stemmen tot 15 december. Ja, tot 15 december, hè? want 19 december gaan we hem uitzenden. Doen we drie uur over, gaan we drie uur uitzenden van 2 tot 5, 19 december. Ja. En volgende week is ook leuk, volgende week woensdag hebben we live muziek in de uitzending. Ja, dat hebben het weer eens voor elkaar. Volgende week woensdag hebben we tussen twee. 12 uh, en twee hebben we uh, live muziek in de studio. Ja, ja dat was het. Bren, oftewel Bran. Weet je wel, Bran. maar we zijn maandag al oh, wat van de nieuwe CD wat we vandaag ook gaan doen trouwens. Je komt live zingen in de studio met begeleiding van een bassist en een gitarist. En dat zijn Paul Bakker en Kees van der Laarzen. Ook niet de minste. Nee, ik zei... En die komen Leuk. met z'n drietjes lekker spelen hier in de studio volgende week woensdag. Dus we kondigen dat maar vast aan, dan weet u dat alvast maar. Ja. Altijd handig om te weten. Goed, we gaan maar eens muziek draaien. Ook dat is handig. Toch? Ja. Wel, uh, Middernacht Olie. Nou, dat is ook een naam je bent. En, uh, weet je Midnight Oil en het lied heet Beds Are Burning. Ja, dat is dan olie op het vuur gooien, toch? of niet? Zie ik dat verkeerd? Uh, ja, nogal. Ja, Midnight Oil en dan Beds Are Burning. En dan Midnight Oil. Mijn hm, een fiek, hoor. Nou, dat eh, wil wel branden. Dat wil wel branden, natuurlijk. Ja, wat dacht je dan? Maar ja... To say live op het vuurwerk This ever-changing world in which we live in Makes you give in a Say, live and let die een paar weken geleden uitgeroepen tot de beste James Bond song ever. En ik wil het volwaardig met ze eens zijn. Ik vind het, ik vind, die nieuwe van Adel vind ik ook erg mooi. Maar die haalt het toch nog niet met deze, vind ik hoor. Paul McCartney en Wings. En dat nummer dat heette Live and Let Die. En als je de man ooit eens live hebt zien spelen. Wat mij een aantal keren gebeurd is. Dan uh, herinner je waarschijnlijk ook wel de spectaculaire show die erachter zit. Dan gaat, uh, dan gaat voor meer vuurwerk de lucht in dan, uh, dan de hele, jaar, hele oude avond. Zo, zo ongeveer. <lacht> niet te geloven. Uh, Paul McCartney en Wings. Dus en dan noemen het heet live and let die. It's is een Man eater. Ik oh ja. jij mannen eten, hè? Ja, ik ben het Oh, op dat gebied. Oh, je beveelt ja Ik heb het alleen maar <laughs>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 You took me over and I guess you thought I was alright, alright in a sort of a limited way for an off night She said, don't I know you from the cinematographer's party I said, who am I to blow against the wind I know what I know that weren't that funny I said, what does that mean? I really remind you of money She said, oh, where am I to blow against the wind I know what I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 van uh, onze D dames en heren. Jawel, wat we dagse D Tuurlijk, en uh, daar was dit van. Uh, prachtig nummer van Paul Simon. I know what I know. En uh, dat kwam natuurlijk van onze weekse D uh, hoe je het ook noemen wel. Wat ga ik zo dus zeggen? Oh ja, um, Graceland. Dat wilde ik zeggen. Graceland, ja. Dat wilde ik zeggen. Uh, momentje hoor, want ik zit nu even hopeloos te klungelen. Maar dat geeft niet. Komt allemaal goed. Die wilde ik hebben. Ik zei natuurlijk net iets over Paul McCartney, de beste James Bond-song, en dan krijg ik gelijk een uh, WhatsApp van: nou, originaal is Nee, de Engelse luisteraars hebben we "Livin' uitgekozen tot de beste, maar deze is ook mooi. Nog over James Bond hebben? Ja, dan, dan gelijk maar goed doen. Hè? Ja, we hebben er drie gehad, hè? Ja. Dat was Net Chinezen. En dit is Adele, de laatste. Skyfall. Van McCartney met Live and Let Die. Ah, die was alweer even geleden natuurlijk. Ja. En op uh, verzoek van... Uh... Nou, Luisteraar hadden wij... Uh, For Your Eyes Only van China Eastern. En natuurlijk dan hoort Adel daar natuurlijk ook even bij. Dat, uh, dat is natuurlijk een duidelijke zaak. Die, waar? Jawel. Het weer in Zandvoort. <tus> ja. Ja. Het is uh, half tot uh, zwaar bewolkt. Ja. En uh, het uh, wordt vandaag maximaal zo'n 8 graden. De wind is uh, vrij krachtig uit het zuidwesten, 5. En uh, het is niet echt een, een, een dagje om een strandwandeling te maken. Nee. Oh. nee. Alhoewel, dat kan altijd natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn mensen die gaan juist het strand op als het stormt. Ja, heerlijk is dat, hè? Lekker uitwaaien. Ja. Nou, het schijnt vanavond te gaan stormen, toch? ik? Wel, nee. Oh, <coughs> Jawel, dat zeiden ze. Een zware storm, dat zeiden ze in het andere weerbericht, toch? Oh. Ja. Nou, ja. we wachten het af. <laughs> ja, we zullen het uh, Nou ja, morgen is er uh, vrij veel bewolking en in de middag kan de zon er even doorkomen. En dan wordt het ook een graad of tien. De wind is dan matig krachtvieren uit het zuiden. Oké. Okay. Nou, we zullen het zien. We, uh, met nieuws zeiden ze, dat zou verstormen van al. Nou, we zullen het wel weer zien waar het op uitkomt. Eén ding is zeker, het is nog geen zomernacht. En ook niet de Salsalito. Salsalito Summer Nights. Nee, in Zandvoort. Ik zei de Salsalito Summer Nights. Van de groep Diesel. Productie van uh, Pim Koopman. Ook al te vroeg overleden, helaas. Maar wel een lekker noer. Heet het nummer, dat is de Nederlandse Ben diesel. Tim Koopman vroeger de drummer van Kayak. Twee jaar geleden, of dat weer drie jaar, dat tijd gaat zo snel, is hij veel te vroeg overleden helaas Wissel. Dus jawel. En kijkt u uit wat de lucht staat in Brand. The sky's on fire. Niet echt hoor, het liedje. Sky is on fire van de handsome poets, dames en heren. Hele mooie plaat, lekker, lekker, lekker nummer gewoon. Ja, lekker nummer. Vind je het leuk nummer? Ja, ik vind het lekker nummer. Ja. De vinyljaren eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5 op ZFM Zandvoort.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 Dit is allemaal van Procol Rondman van Pro... Pianist van Procol Harum dames en heren. Uh, en dit was een, van, een nummer van een solo-LP van hem. En dat heet No More Fear of Flying. Volgende week woensdag trouwens hebben we live muziek in de studio. Jawel! Hebben we hebben volgende week uh, echte live muziek. Uh, Kees van Lazenbas Bas op bas. Paul Bakker op gitaar. En verder hebben we de zanger uh, Fred Hopman. Oftewel Bran. Bran heet hij. Uh, die hebben we... Die hebben we als zanger, dus uh, dat is leuk. We komen een nieuwe cd promoten en dat is een hele mooie cd. Dat is een cd die heet Branding en uh, daar staan liedjes op... Die, uh, waar, waar allemaal nieuwe teksten opgemaakt gemaakt zijn door Fred Hopman. Uh, op bestaande nummers, bekende nummers soms, ook eigen composities... maar uh, ook wel bestaande nummers. Dit is ook een hele bekende. We kennen dit allemaal als Blue Moon. En het liedje heet nu Het Maandlied. Dit is Brand. Volgende week dus, live bij ons in de studio. Volgende week woensdag. En die gitaar die u nu hoort, dat is Paul Bakker. Kijk in aan En zie de wassende maan Van alle evels ronda De schone hemel staan Ieder kwartier Voelt elke heks De invloed hier En geeft het licht Van volle maan Aan elk instinct Op aardruimbaar Zusterman is altijd hoog verheven, trekt angst en liefde onweerstaanbaar aan. Dans door elke kringloop van het leven, geef ritme aan zee en oceaan. Wimpende maan, geeft de essentie van bestaan. De eendags vergaan Van de waan der dag vandaag Donkere maan Aan magie wordt niet gedaan Pas als de sikkel is ontstaan Zuster, Zusterman is altijd overheven. Trek angst en liefde onweerstaanbaar aan. Danst door elke kringloop van het leven. Geef ritme aan de zeeën en oceaan. Ieder kwartier. Voelt elke heks de invloed in, en geeft het licht van volle maan, aan elk instinct op het ruim baan.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 Are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain da ba ba boom, ba, boom ba. Southern the hemisphere And he walked the length of his days under African skies En Fleiswinger, having fun, zeggen ze altijd. Ja, en dat betekent dat we er weer uit gaan voor het nieuws en het weer van 1 uur. We hebben achter ons nog eventjes brand, en natuurlijk met Maanlied. En daarachter uh, Paul Simon van de dag CD Under African Skies. Uwet samen met Linda Ronstadt. Goed, we zijn zo weer terug, jongens. Aan de andere kant van uh, 1 uur. We is eerst even gezellig naar het nieuws. Of, ik weet niet of het gezellig nieuws is, maar dat zien we zelf. Tot zo, dus. Gaan we even een bakje doen, hè? Goed idee.